6 uur. Het NOS-journaal. Renate Evers. Opta gaat aftappen door telefoonproviders onderzoeken. Kabinet loopt achter met bezuinigen. En feestvieren in holland Heinekenhuis aan banden gelegd. De Opta gaat in opdracht van minister Verhagen onderzoek doen... naar mogelijke aftappraktijken door telefoonaanbieders. Vorige week gaven KPN en Vodafone toe... dat ze de omstreden technologie DPI gebruiken... om te volgen wat mobiele internetters doen. KPN en Vodafone zeggen dat ze niet hebben gekeken... naar de inhoud van berichten en gesprekken... maar alleen het internetverkeer analyseren. De Opta gaat nu samen met het College Bescherming Persoonsgegevens... kijken of er regels zijn overtreden. Het onderzoek richt zich niet specifiek op KPN en Vodafone waarvoor de hele branche wordt onderzocht. Vorige week liet de Telecom Waakhond nog weten... dat de DPI niet het juiste middel is. Er zouden minder drastische manieren bestaan... om het internetverkeer te analyseren.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 Ging dit jaar alsnog haalt. De politie bewaakt een huis in Zwijndrecht... waar een familielid van de slachtoffers van de schietpartij van gisteren woont. De politie is 24 uur per dag aanwezig bij het huis... omdat wordt gevreesd voor de veiligheid van het familielid. Een arrestatieteam viel de woning gisteren binnen... omdat het dacht dat de schutter daar aanwezig was. Bij de schietpartij kwamen drie mensen om het leven... en raakte één persoon zwaar gewond. De dader is nog voortvluchtig. Over de toedracht van de schietpartij wil de politie niks kwijt.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 uitgesteld, maar de vrees groeit dat als de productieproblemen aanhouden, dat wel zal gebeuren. In België gaat de leider van de Waalse socialisten, Di Rupo, een nota opstellen en die moet de basis vormen voor onderhandelingen over een regeringsakkoord en een staatshervorming. Di Rupo werd gisteren benoemd tot formateur. Het is voor het eerst sinds de verkiezingen van elf maanden geleden dat in België een formateur is benoemd. De Waalse socialisten zijn een van de winnaars van de verkiezingen.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 Tijdens de Olympische Spelen in Londen geldt een strenger toelatingsbeleid voor het Holland Heineken House dan vroeger. Bezoekers moeten voortaan reserveren en 10 euro entree betalen. Volgens NOC, NSF en Heineken is dat nodig om het in Londen hanteerbaar te houden. Door het succes van eerdere edities van het Holland House en omdat Londen erg dichtbij is, verwachten de organisatoren volgend jaar tienduizenden Oranje fans. Vrijwel alleen Nederlanders komen nu in aanmerking voor een toegangsbewijs en Nederlanders die een kaartje voor een wedstrijd hebben, krijgen voorrang. Het weer vanavond wisselend bewolkt en vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgenochtend eerst vrij veel laag hangende bewolking, later breekt de zon door. In het oosten kan lokaal een bui vallen en het wordt 18 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. Vanaf vrijdag warmer en meer zon. Aan de er staat in totaal 140 kilometer file. De meeste files staan in het midden van het land... Op de A12 Utrecht richting Duitse grens is er veel vertraging tussen knooppunt Waterberg en knooppunt Velperbroek. Er staat 7 kilometer file, dat heeft te maken met bergingswerkzaamheden. Op de A15 Europort Rotterdam is een ongeluk gebeurd bij de Botlektunnel. Er staat 12 kilometer file, er zijn twee rijstroken dicht. De andere kant op op de A15 richting Europort staat verspijken Nissen een file van 9 kilometer. Op de A16 van Breda naar Antwerpen in België tussen Loenhout en Sint-Job in het Goor 8 kilometer file, dat komt door wegwerkzaamheden.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 Van experts kun je meer verwachten. Het NOS Radio 1 Journaal met Tim Overdijk en Lucella Carasso. Goedenavond 8 minuten over 6. Er dreigt een tekort van een belangrijk medicijn voor de behandeling van acute leukemie, een middel waar geen alternatief voor is. Door productieproblemen is het middel wereldwijd niet of nauwelijks te krijgen. Het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam heeft het nog maar voor twee of drie weken in huis. Nicole Hunveld, ziekenhuisapotheker in het Erasmus. Uh, de informatie die we daarover krijgen is beperkt. Uh, wat we in ieder geval weten vanuit de Verenigde Staten is dat er een probleem is uh, met de vloeistof nadat die in de fabrieken gemaakt is. Het geneesmiddel is opgelost en er is gebleken dat er kristallen in de flacons terug te vinden zijn al in de fabriek.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 Uh, we, zit, we zitten er bovenop en proberen steeds informatie hierover te krijgen... en daar heel snel op in te spelen. Nicole Hunveld, ziekenhuisapotheker in het Erasmus MC in Rotterdam. We praten verder met Pauline Evers... van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties. Goedenavond. Ja, goedenavond. Was u al van dit probleem op de hoogte? Uh, ja, wij waren al uh, wel langer op de hoogte dat uh, het probleem in elk geval in Amerika speelde. En uh, ook dat het langzaam maar zeker naar uh, Europa overwaaide. Dus uh, ja, wij, wij waren hier wel al enigszins van op de hoogte. Uh, maar uh, ja, niet dat het... Uh, de, de, de exacte situatie, zeg maar, was ons niet helemaal bekend. Maar maakt u zich zorgen over die situatie voor Nederland? Uh, we hebben natuurlijk uitgebreid ook contact steeds met de behandelende artsen, de hemato oncologen in Nederland. En die hebben ons verzekerd, zoals net ook werd genoemd, dat zij alles in het werk stellen om patiënten zo goed mogelijk, of in elk geval, te blijven behandelen. Op dit moment lukt dat ook nog. En... Um... Ja, wij, wij denken eigenlijk dat zij dat er wel in zullen slagen om dat uh, nog even vol te houden. Want jaarlijks wordt bij 600 Nederlanders uh, gemiddeld deze vorm van leukemie geconstateerd. Merkt u of er onrust is onder de patiënten over dit dreigende tekort? Nee, wij hebben tot op heden nog geen signalen daarvan uh, ontvangen. Ook niet uh, via de, de, organisaties, uh, de specifieke organisaties van leukemiepatiënten. Dat er bij patiënten onrust is ontstaan. Dat zou natuurlijk wel kunnen gebeuren nu het in het nieuws is uh, en het en het wijdverspreid bekend wordt. W wat zult u patiënten vertellen als die er straks naar vragen? Uh, ja, wij gaan ze in elk geval uh, vertellen dat het uh, dat het in dit geval dus gaat om, uh, om productieproblemen van uh, de fabrikanten in Amerika. Uh, en dat het, een wereldwijd, uh, wereld, of dat het effect heeft wereldwijd op de beschikbaarheid van dit geneesmiddel. Uh, maar ook dat uh, wij daarover contact gehad hebben met de beroepsgroepen. En uh, wij kennen de hematologen in Nederland, de hemato-oncologen, als een beroepsgroep die uh, heel goed samenwerkt. En uh, ook in onderling overleg ervoor zorg zal dragen, zoals we net ook al eerder hoorden van de ziekenhuisapotheker. Samen met de ziekenhuisapothekers om patiënten zo goed mogelijk eh, van, met het middel te kunnen blijven behandelen. En dat ze daarbij ook allerlei creatieve oplossingen eh, beslissen eh, kunnen gebruiken eh, door het middel eventueel nog vanuit het buitenland eh, hier naartoe te halen. Wat ze de afgelopen tijd dus ook hebben gedaan. Ja, ja. Pauline Evers van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisatie. Dank voor uw reactie. Graag gedaan. Goedenavond. Goedenavond. Een tegenvaller voor het kabinet in 2015 moet er 18 miljard euro bezuinigd worden. Dit jaar bijna 3 miljard. Maar er wordt een kwart miljard euro minder bezuinigd dan de bedoeling was, zegt de Algemene Rekenkamer. Onder meer doordat de BTW op theater en concertkaartjes nog niet is verhoogd. Dat gebeurt pas op 1 juli. Toch is het geen valse start van de grote bezuinigingsoperatie, vindt Gerrit de Jong van de Algemene Rekenkamer. Nou, dat kun je niet zeggen als je nog maar drie maanden bezig bent om dan te zeggen een valse start. Het, het is heel ambitieus en dat is de reden voor ons geweest om te zeggen, we gaan dat uh, op de voet volgen of dit programma ook uh, wordt uitgevoerd. Maar net tijdens de persconferentie zei u van volgend jaar blijkt de d Ja, een uh, d dan ga je iemand afsminken. Ja, maar het kan ook zijn dat hij er dus heel mooi uitkomt als het masker is gevallen. Maar, wij zullen u volgend jaar laten weten, omstreeks deze tijd... of al die bezuinigingsmaatregelen die we nu in kaart hebben gebracht... of die zijn ingevuld. Die 18 miljard, gaan ze dat ooit halen? Ze zeggen van wel en wij gaan kijken of het inderdaad ook gebeurt. Is het 18 miljard? Het is 18 miljard, want dat is wat ze zeggen. En dat nemen wij als gegeven aan. Maar een heleboel economen zeggen van... het is eigenlijk minder lasten, verzwaringen, ombuigingen... Keiharde bezuinigingen zijn het niet altijd? Uh, in zoverre zullen ze keihard zijn dat wij gaan kijken of ze ze halen. Ze kunnen misschien nu nog boterzacht zijn geformuleerd. Maar uiteindelijk zullen ze gewoon in klinkklare munt moeten worden gerealiseerd. En dat is wat wij gaan volgen. U geeft pas een rapportcijfer achteraf. Uiteindelijk in 2015 zullen we weten of de 18 miljard inderdaad helemaal is uh, gehaald. Dus dit zegt eigenlijk nog helemaal niets? Dit is een uh, begin, uh, een, een openingszet die nog door vele zetten zal worden gevolgd. Maar u zegt wel erg ambitieus allemaal en ik heb mijn vraagtekens, maar ik wacht het antwoord af. Nee, we hebben geen enkele vraagteken. We constateren alleen dat het een ongekend groot bezuinigingspakket is, nog nooit vertoond in dit land. En dat was voor ons de reden om te zeggen van nou, we gaan eens kijken of ze dat halen. Gerrit de Jong van de Algemene Rekenkamer tegen Peter Blok. Elektrisch rijden is mooi, maar ook heel erg stil. En dat laatste kan best wel gevaarlijk zijn. Daarom een bijzondere prijsvraag, daar hoort u zo meteen meer over. Nu de situatie op de wegen bij de ANWB, Edwin Gerritsen. De meeste files worden al wat korter, daar staat nog 100 kilometer in totaal. De langste files staan op de A12 Utrecht richting Duitse grens voor Knoop het Velpenbroek, 7 kilometer, dat komt op Bergingswerkzaamheden. Op de A15 Rotterdam Europoort Nisse 9 kilometer. En de andere kant op op de A15 vanuit Europoort naar Rotterdam voor en Nisse 8 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journal met Lucella Carrasco en Tim Overdik. De Forstenbos is lang, breed en hoog. Het is de grootste binnenvaarttanker ter wereld. Zo'n 150 meter lang en bijna 23 meter breed. Vanmiddag is de tanker gedoopt. Joris van der Kerkhof is daarbij geweest. Joris. Ja, tussen Erasmusbrug en Willemsbrug ligt het enorm zwarte gevaart. Uh, groene ballonnen die nog overal hangen. De mensen, de officiële mensen, de pakken van de, van de mensen van de Verenigde Tankrederij... die zijn allemaal naar binnen gegaan om daar het feest verder te vieren. Uh, maar hier staat nog één iemand te kijken. Ik werk al jaren in die slangen, die er in die, daarom was ik nieuwsgierig. En u, u werkt kijkt, in de slangen, in welke slangen? Ja, die slangen die daar hangen, die verkopen wij. Ah, oh, oké. Okay. Daar wordt natuurlijk de connectie mee gemaakt met het de, de containerschip, natuurlijk. En dan ja, die slangen het... die hangen aan de, aan, de, aan, de, aan de hijskraan? Dat is geen hijskraan, dat is een giek. Er zitten okay. de leidingen in. Ja. En dat gaat dan zo naar het schip toe. En dan gaan ze dat tanken. En dan ben je altijd negeren, want als er zo'n slang klapt. Dan heb je een problemen probleem natuurlijk. Dan heb je geen vrienden meer. Nee, dan zie je wel als hij hier klapt, hij hangt zo op een meter of 15, 20 hoog. Ja. Ik zie dat het koppelingen zijn met gepeste hulzen. Laat nou, ik het zo zeggen. Normaal doen ze dat met halve klemschalen met bouten en muren. Ja, maar nu ja, gaat u met gaat die handen vooruit. zo op en neer van nou, nou, nou, ik moet er nog zien. Nee, nee, alles gaat vooruit. Ook dit gaat vooruit. Maar we leveren ook slangen. Weer aan andere boten. Maar niet aan zulke grote boten. Niet vergeten, er varen al 70 tankers rond in Nederland van 135 meter. Dat was toen al heel groot. Nog steeds groter. Dus dit is, dit is het uiterste. En dan heb je er nog eentje voor de borst gehad. En dat is, dit is dan niet de grootste. Dus ja, kijk, weet je wat het is als hij er 48 jaar in zit? Dan leeft dat dan kun je er ook niet meer uit. Mag ik je foto's stellen zien? Is het gelukt om, om hem in één keer op de foto te krijgen? Nee, alleen in één keer niet. Maar ik kon wel ik kon even op de brug staan en dan kon ik kon hem helemaal fotograferen. Nou, de dus zwaan, ja. Of ik, of ik dus echt. Eh... En toen waren er nog niet zoveel mensen aan boord. Nou is het niet leuk meer, dan kun je geen foto's meer maken. Maar 48 jaar ik al? Twee jaar werken en dan ben ik 65. En dan heb ik 50 jaar gewerkt. Waarvan dan 45 jaar in de slangen. <laughs> ja, ja. Dus eigenlijk kan ik geen slangen meer zien. Is een starre mannetje, maar ik ben toch komen kijken. Ja, hey, is dit ook iets van Rotterdamse trots? Tuurlijk is het Rotterdamse trots. Rotterdammers zijn gewoon werkers. Dat is gewoon zo. Laat eens kijken. Dit zijn even camera's. Ja, dat is niet erg, maar er kunnen ook foto's meegemaakt worden. De laatste foto was de tekst hier zo. Vond ik wel leuk. Ik bleef even van heel dichtbij, zeer. De Vorstenbos. Mooie naam? Hallo. Ja. Ja, ah, wel. Mooi schip hoor. En weet je, dit is ook strak, hè? Het is strak. Dat casco is mooi strak gemaakt. Je ziet wel eens dat het allemaal dit is. Het viel me gelijk op. En dan denk je van, het is goed gemaakt, weet je wel. Werkt ze nog de komende twee ja. jaar? Ja, dat is het vol te houden. Hey, bedankt, hè. Ze genieten ervan in Rotterdam. De Vorstenbos. U hoort een verslag van Joris van de Kerkhof. De overheid is elektrisch rijden zo aan het promoten dat het hoog tijd is na te denken over consequenties voor de verkeersveiligheid. Want elektrische auto's zijn erg stil. Vooral in woonwijken kan dat vervelend zijn. Omdat er nu nog niet zo heel veel elektrische auto's rijden is er nog geen onderzoek gedaan. Maar vriend en vijand zien de gevaren. Dat leidt tot een wedstrijd tussen autofabrikanten BMW en technologiereus Siemens. Zij roepen u op om een geluid te verzinnen. En verslaggever Louis Dekker doet mee. Pas op, auto. Jan-Christiaan Koenders is directeur van BMW Nederland en komt speciaal voor de gelegenheid aangereden in een elektrische mini. Kijk uit, auto. En die maakt natuurlijk veel te weinig geluid. Je hoort eigenlijk alleen de banden. Dat klopt. En bent u er al aan gewend dat mensen niet meer opzij gaan? Ja, je gaat voorzichtig daarmee rijden, inderdaad. Hij is nog te stil, hè? Ja, vind ik niet. Uh, want het is zo heerlijk als je uh, een prachtig stukje klassiek muziek hebt. Vooral als je stil rijdt of langzaam rijdt, dan hoor je het prachtig. Ja, dat is de binnenkant. Dat is de automobilist die alleen maar aan zichzelf denkt. Uh -huh. Maar u gaat ook wel eens een woonwijkje in? Ja, dan moet je inderdaad op kinderen oppassen voordat je er binnen rijdt. Pas op, auto! En daarom komt er een wedstrijd, een prijsvraag... Het doet me een beetje denken aan een kleurplaat. We willen jonge mensen erbij betrekken. Ja, doe allemaal mee. Met, doe allemaal mee met de kleurplaat, inderdaad. Frisse ideeën. Frisse ideeën, jonge mensen. En dan denk ik, u heeft toch zo'n enorm high-tech laboratorium in München. Dan kunt u zelf toch veel beter. Ik ga niet zeggen dat we het niet zelf ook onderzoeken. Maar misschien is er ergens in Nederland wel iemand die het nog veel beter kan. Ik zou het leuk vinden dat mee naar München te nemen. Ja, oké. Okay. Ja? Rob Stomporst, hij krijgt nog een beetje les. Hoe moet ik starten? Het blijft onwennig elektrisch rijden. Volgens mij staat hij nog steeds niet aan. Want ja, je hoort niks. Je moet het met je ogen doen. Kijk. Nou voel je dat? Yes. Rob Stomporst werkt bij Veilig Verkeer in Nederland. Right. Mag je hier ook aan komen eigenlijk? In de P doet hij niks. In de P doet hij natuurlijk niks. Ja, dat gaat goed zo. Zullen we ook wel de gordel om, om blijven doen? Ik wou het niet verklappen, maar u rijdt al, al een paar seconden zonder gordel. Ja, minstens. Dat is dus niet goed, hè. We, moeten, we, zijn, we waren veel te focussen op het, hoe die me nou moest starten. Kijk, wij mogen eruit rijden nu. Er zijn nog geen cijfers in Nederland over elektrische auto's en aanrijdingen. Er is vrees bij mensen. Dat er misschien meer zou kunnen gaan gebeuren omdat je het niet aanhoort komen. Die vrezen ze wel, ja. ja. In Amerika is al een onderzoek gedaan. Ja, en en daaruit bleek de... dat elektrische auto's toch vaker betrokken zijn bij ongelukken. Ja, het aantal ongevallen significant uh, juist hoger lag. He, de confrontaties vooral met voetgangers en fietsers. Daar zou je automatisch misschien zeggen dat nou, voor Nederland wordt het dan nog erger. Ja. Nou, dat lijkt er wel op, hè? Ja. Maar goed, als we dat niet onderzocht hebben, dan weten we dat natuurlijk niet zeker. Heeft u al nagedacht over een uh, geschikt geluid? Ja, nou, ik, ik denk niet dat het direct uh, uh, muziekstukken moeten gaan worden... maar eerder uh, toch uh, iets wat autogeluiden wel benadert, hè? En dat je dan voor verschillende mooie geluiden zou kunnen kiezen... waarvan je denkt, god, dat vind ik nou een perfect geluid bij mijn uh, auto. Bernard Fortuin van Siemens. We kunnen er lacherig over doen over al die stille auto's... en een prijsvraag, een wedstrijd om geluid te verzinnen... De harde realiteit is dat we weten dat er een gevaar opdoemt als er veel van dit soort auto's in Nederland komen. Ja. En nou begrijp ik één ding niet: waarom is het er nog niet? Nou ja, de elektrische auto is natuurlijk toch nog heel erg nieuw. Maar dan ja. krijg je die oude wet, hè? dan moeten de eerste ongelukken gebeuren en daarna gaan we repareren. Ja, uh, vaak is dat zo. Uh, helaas moet ik daarbij zeggen. Uh, ik denk dat uh, niet noodzakelijkerwijs de ongelukken hoeven te gebeuren. We hebben nu inmiddels vastgesteld dat het een, uh, een issue is. Hè, dat we er iets aan moeten doen. En dat gaan we dus ook doen. Heeft u al een uh, voorkeursgeluid? Ik heb geen bijzonder uh, voorkeursgeluid. Er moet een geluid zijn wat opvalt. Ik heb er wel een. <laughs> en dat kunt u wel raden ook. Ja, ja. En dat is. Ja, ik zou het zoeken in een wat gemoedelijker uh, geluid. Um, een vogeltje. Ja, bijvoorbeeld. Je moet toch uh, de mensen die uh, op straat lopen niet uh, onnodig op stang jagen. Nee, maar ze moeten ja. wel aan de kant. Ze moeten wel weten dat er een auto aankomt. Maar dat kan op verschillende manieren. Je hoeft de mensen niet te laten schrikken. Dat is Bernhard Fortuin van Siemens. Zijn bedrijf is ook met BMW aan het onderzoeken of het opladen van elektrische auto's in de toekomst draadloos kan. Volgende maand starten ze met een proef in Berlijn. Miljardair en zakenman George Soros heeft het grootste deel van zijn goudvoorraad van de hand gedaan. Goud is al jaren bezig aan een opmars. Het wordt gezien als veilige belegging. Bijna een maand geleden ging de goudprijs nog door de 1500 dollar heen. Voor zo'n 31 gram. Goudhandelaar Anita van Prooy van de Deutsche Bank in Nederland. Goedenavond. Weet u wat erachter zit? Waarom Soros zijn goud heeft verkocht? Ja, wat er achter zit is eigenlijk uh, de zilverbeweging. De zilver ging natuurlijk uh, uh, van uh, van 34 naar 50 eigenlijk in een hele kort tijdbestek. En hebben ze de Comics hebben ze gezegd van uh, het zilver, ja dat dat gaat te snel, dan moeten de margin calls verhoogd worden. En dat heeft is eigenlijk de trigger geweest dat het uh, goud ook mee naar beneden getrokken is. Kijk, en Soros uh, heeft natuurlijk uh, een behoorlijk vermogen hè? en dat is wel een van de Aanstekers geweest, ja. Nu noemde hij het goud eind vorig jaar de ultieme zeepbel. Een, een veelbelovende, maar ook gevaarlijke investering. Bent u dat met hem eens? Nou, een, een helemaal met een eens. Met zeebel ben, uh, ben ik het niet. Kijk, uh, goud is altijd een goede investering. Maar ja, goed, het kan natuurlijk ook zijn dat je inderdaad uh, uh, dat die in waarde gewoon wat daalt. Maar dat, dat heb je met alles eigenlijk. Uh, dus dat zie ik niet echt als, als een zeepbel. Kijk, we zijn naar 1537 gegaan. En we liggen nu op 14,92. En in verhouding naar de euro is niet heel veel gewijzigd. En wat voor invloed kan zo'n bericht over Soros, dat hij toch heeft besloten het te verkopen, uh, wat voor invloed kan dat hebben voor de goudhandel? Maar, kijk, uh, Soros is natuurlijk een hele grote speler. Dus, uh, en hij heeft natuurlijk niet een klein kapitaal achter zich. Als je een kleine belegger bent, dan zie je daar niet zoveel van. Als je natuurlijk Soros gaat verkopen, ja, dan zie je natuurlijk wel een bepaalde beweging in de markt komen. Nou, die is denk ik twee weken geleden is die gebeurd. En ja, de markt is fractioneel ietsje lager. Dat, dat heeft echt daarmee te maken, ook al wist je van de buitenkant niet dat dat kwam uh, door Soros? Nee, dat, dat klopt. Uh, kijk, wat ik al aangaf, uh, zilver is wel uh, degene die de trigger is geweest. En uh, ja, dat trekt natuurlijk het andere metaal met zich mee, dat kan niet achterblijven. Want als je goudhandelaar bent, hoe, hoe gaat dat dan? Krijg je zo'n bericht over Soros niet uh, een beetje informeel hier en daar te horen? Nou, wat je krijgt, je krijgt je hebt natuurlijk altijd Reuters berichten hè, en, en Bloomberg, daar krijg je natuurlijk je informatie van. Kijk, uh, Soros gaat ook niet mij bellen en zeggen: van ik ga nu verkopen. <lacht> Zo werkt het niet, helaas. Nee, maar aan, aan, de, aan de markt kan je wel zien dat er iets groots is gebeurd. Ja, nee, natuurlijk. Kijk, uh, als het zilver van 50 naar 32 schiet, in uh, bijna 2-3 dagen, en uh, uh, goud straks van 15, 37 naar. 1472, ja, dat zijn wel behoorlijke bewegingen. Maar je ziet eigenlijk dat de markt best wel krachtig is en het gewoon weer wat opvangt. Ja, het is gewoon even een stukje lager, maar dat is wil geen reden voor paniek, ja, denk ik. Anita van Proij, goudhandelaar van Deutsche Bank in Nederland. Dank u wel. Het einde van het NWS Radio 1 Lucilla Lucella en ik wens u een prettige dinsdagavond. En we geven graag over aan WNL Avondspits. Gepresenteerd door Jeanne Kooijmans. Jeanne, goeie avond. Ja, goeie Tim en uh, Lucella. Even een vraag aan jullie. Hebben jullie ooit uh, de partydrug GHB geprobeerd? Nee. Nog nee. oh, nooit. Nou, gelukkig, maar hij is levensgevaarlijk, ik ook niet. En zo erg dat hij tot de harddrugs gerekend zou moeten worden. Straks meer daarover. En verder een slecht nieuwsgesprek in het ziekenhuis. Dat kan nogal rauw op je dak vallen en dat kan veel beter. Straks in Avondspits, eerst het NOS Journaal.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 In veel landen wordt al gespeculeerd over de opvolging van IFM-topman Strauss-Kaan... die in de VS vastzit voor een zedenzaak. Minister De Jager en bondskanselier Merkel vinden dat de nieuwe topman... opnieuw iemand uit Europa moet zijn. Maar ingewijden sluiten niet uit dat sterk groeiende economieën... zoals China en India zullen aandringen op een kandidaat uit een van die landen. De Opta gaat onderzoek doen naar mogelijke aftappraktijken door telefoonaanbieders...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 En tijdens de Olympische Spelen in Londen geldt een strenger toelatingsbeleid voor het Holland Heineken House dan vroeger. Bezoekers moeten voortaan reserveren en 10 euro entree betalen. En dat zou nodig zijn om het in, het in Londen hanteerbaar te houden. En tot zover het nieuws van dit moment. Het weer. Willemijn Hubert. Vanavond is het eerst nog zwaar bewolk met in het noordenlokaal nog wat motregen. Vandaag blijft het overal zo goed als droog en klaart het af en toe wat op. Met name in de zuiden kan het plaatselijk licht nevelig worden of ontstaat er wat mist. Er waait een zwak tot matige zuidwestenwind en de minimumtemperatuur ligt rond 11 graden. Morgen begint de dag nog grijs en grauw, maar aan het einde van de ochtend komt er iets verandering in, want dan breekt hier en daar de zon door. Het wordt zo'n 18 tot 21 graden en de zuidwestenwind, die trekt iets aan, wordt matig en op de wadden vrij krachtig kracht 5. Ook donderdag en vrijdag is er nog kans op een lokale bui. En vanaf zaterdag dan schiet de temperatuur weer omhoog tot ruim boven 20 graden. ABB verkeersinformatie. De meeste files zijn aan het oplossen. Er staat in totaal nog 70 kilometer. De langste files staan op de A4 van Amsterdam naar Den Haag... voor Soeterwoude 6 kilometer. Op de A12 Utrecht richting Duitse grens tussen Arnhem en Knopend Velpenbroek... 5 kilometer, dat heeft te maken met bergingswerkzaamheden. De A15 Rotterdam-Europort tussen Pernissen-Spijk 8... En op de A16 van Breda naar Antwerpen in België tussen Loenhout en sint job in het goor, 9 kilometer. En dat komt door wegwerkzaamheden. Dit is Radio 1, WNL, Avondspits, Janne Kooijmans. Militaire missies genoeg, maar nazorg, hou En het leven is niet fijn voor een asielkonijn. Goedenavond. het komend half uur ben ik bij je. Live vanaf de WNL-redactie in Amsterdam. De partydrug GHB maakt in ons land steeds meer verslaafden. Minister Edith Schippen van Gezondheidszorg gaat een nieuw onderzoek starten... naar de problemen met het vloeibare goedje. Nu valt de rape-drug nog onder de noemer soft drugs, En dat kan niet langer, zeggen ook deskundigen. Nou, je krijgt meteen een, een tinteling, een warm gevoel in je lichaam. Elke aanraking is fijn. Elke knuffel is heerlijk. Een soort euforisch gevoel. Ja, ja zeker weten. Ja, je, je hebt overal zin in. Je hebt zin om te dansen als je muziek hoort. Uh, je ja, de tintelingen. Uh, het als wij niet oppassen de komende tijd... dan krijgen we een cyclus van heel veel GHB-verslaafden. En dan krijgen we dezelfde cyclus als de heroïne. Iemand die zich erg, erg over opwint dat GHB nog altijd een softdrug wordt genoemd... is burgemeester Cornelis Visser van de gemeente Twenterand. In zijn gemeente zijn zo'n 80 jongeren aan GHB verslaafd. Als je ziet wat dat voor consequenties heeft, dan is dat groot maatschappelijk gezien. We hebben gevallen van huiselijk geweld van jongeren die dus heel zwaar verslaafd zijn aan GHB... en die hun ouders dan ook bedreigen en slaan. En ook verkeersslachtoffers, na nou een minuut of tien of een kwartier, kan GHB tot een comateuze toestand leiden. En dan stappen de mensen toch in de auto en, en verliezen de macht over het stuur. Dus er zijn bij verkeersslachtoffers hier ook uh, aangebroken buisjes uh, GHB gevonden. Gevolgen zijn groot. Wanneer is voor u de maat vol? Is die al vol? De maat is absoluut vol. Alleen het probleem is dat een groep jongeren dat niet beseft. En die zijn dus toch moeilijk te bereiken. Die zeggen, GHB, dat, is, dat valt er wel mee. Uh, daar val je van in slaap en uh, daar moet je niet te moeilijk over doen. Maar wij zien dus dat er een, uh, ja, toch een flinke groep echt verslaafd is... en er ook niet meer van af kan komen. En grote risico's zijn voor de volksgezondheid. Dus ja, is een gebrek aan besef bij die jongeren. Schept voor u ook de nodige verantwoordelijkheid, neem ik aan. Ja, niet alleen bij mij, natuurlijk ook bij de zorginstellingen. De, de, de, de verslavingszorg is hier heel actief. En uh, justitie en politie zijn nu actief met dit onderwerp bezig. Dus ook in de vorm van uh, opsporing. En uh, ook uh, natuurlijk preventie gaan we aan de slag. Dus dat is een breed pakket. Wat wij... is dat, aan de slag? Betekent dat voorlichting op scholen bijvoorbeeld? Ja. Uh, we zijn als uh, gemeente ook bezig met een uh, notitie over alcohol en drugs. En daarin is preventie, voorlichting op scholen een hele belangrijke component. Dat je dus aan de kinderen uitlegt van... joh. Uh, het lijkt allemaal onschuldig. Het lijkt misschien net een beetje als uh, een, een, een slokje alcohol. Maar de gevolgen zijn heel zwaar. En nou, je kan ook wel snappen, het wordt gemaakt uit gootsteenontstopper. Dus uh, met, met nog een paar andere middelen erbij. Maar dat het heel schadelijk is voor de volksgezondheid. Ja. U zegt, we moeten spreken in dit geval echt van een harddruk. Waarom maakt u zich daar hard voor? Nou, als het als een harddruk wordt aangekondigd... dan betekent dat dat er veel meer opsporing toe gaat. Dus dat we vanuit de politie en justitie ook de zaak beter kunnen volgen... en dat er strengere straffen aangekoppeld kunnen worden. En uh, op de tweede plaats uh, hoop ik natuurlijk dat ouders ook zien van... joh, dat is een buisje. En uh, er wordt wel, uh, wel gezellig over gedaan. Maar dat is uiteindelijk gewoon een harddruk. Daar kan je na een bepaalde tijd kan je daar gewoon heel erg aan verslaafd raken. En dan uh, is, is het risico dat je het niet overleeft. Dat je een hartstilstand krijgt. De Socialistische Partij, de PVDA en ook het CDA... die zeggen allen fijn dat minister Schippers nu een onderzoek laat uitgaan. Maar het belangrijkste is wel dit. De opnamecapaciteit in Nederland voor verslaafde jongeren is te gering onderschrijft u die urgentie die daar achter schuil gaat? Ja, dat onderschrijf ik absoluut. Ik vind dat er uh, meer opnamecapaciteit moet komen. Het is nu vooral geconcentreerd in Brabant. Daar is de kennis aanwezig, maar ook in andere regio's. Ook hier in Twente moet die opnamecapaciteit komen... of in elk geval in, in Overijssel... En eh, dat wordt ook ondersteund vanuit de regio Twente. Ik ben heel blij met het aankaarten van deze problematiek... door de burgemeester van Enschede, de, de korpsbeheerder in dit gebied. En eh, met elkaar moeten we zorgen dus dat het hoog op de agenda komt in Den Haag. Dat het gedragen wordt door de minister en de Kamer. Maar ook dat er hier voldoende opnamecapaciteit komt. Daar gaat u aan bijdragen. Daar ga ik voor lobbyen en uh, dat doe ik als gemeente natuurlijk. Dus uh, ik moet dat uh, uitdragen bij de verslavingsinstellingen en ook uh, bij de minister in Den Haag. En dat doen we middels een brief vanuit deze regio, vanuit de regio Twente aan de minister van Volksgezondheid. Waarin we haar vragen om uh, dit hoog op de agenda te zetten. Dat was WNL's Wiega Hemmer in gesprek met burgemeester Cornelis Visser van de gemeente Twenterand. Militaire missies. Zo dadelijk het verhaal van een soldaat. die na het zien van 50.000 doden in Rwanda. de draad van het leven gewoon weer moest oppakken. Maar eerst financieel nieuws. De Europese beurzen openen vanochtend allemaal met verlies. En de Amsterdamse beurs, de AEX, die sloot een klein uurtje geleden. op bijna 348 punten. Een verlies van 1,3 procent. van Zijl van SNS Bank. goedenavond. Goedenavond. Jij spreekt al van. Uh, bloedrood? Ja, um, als je van bloedrood houdt, is het een uh, mooie dag geweest. Uh, uh, ieder aandeel in de AEX uh, ging naar beneden en dat uh, zie je niet zo vaak. Dus wat dat betreft is het een, een, een redelijk bloedrode dag. Nou zeg, en wat veroorzaakt de daling? Nou, als eerste hadden we de daling van gisteren die we op bos zitten, die we nog mee moesten maken. Dus dat hebben we vanochtend neergezet. En vervolgens kwamen er wat slechte cijfers over de huizenmarkt in Amerika. Het aantal nieuwe huizen in aanbouw genomen was heel erg laag, was sterk gedaald. Maar op zich is het ook logisch met al die tornado's en overstromingen de ja. afgelopen maand. Dus ja. ik durf één ding te voorspellen: dat de komende maand beter zal zijn. En bovendien kwam uh, Hewlett-Packard, bekend van de pc's en printers... met uh, hele slechte cijfers, onder andere door de aardbeving in, in Japan. Mm -hmm. En dat trok de beurs omlaag. Er waren ook Nederlandse uitzendcijfers die vertoonden een matige groei. Wat zegt dat? Nou, dat, dat zegt eigenlijk niet zoveel over de economie. Wat een hoop beleggers hadden verwacht is... Uh, omdat het al een tijdje goed gaat met de economie... Uh, dat die uitzendcijfers uh, uiteindelijk ook zo goed zouden worden. Ja, dat verwacht je wel. een beetje daarachter. Het moet eerst beter gaan met de economie... voordat ondernemers mensen gaan aannemen. Maar dat viel dus heel erg tegen. Er was eigenlijk geen groei te zien. En daarom gingen de uitzenders uh, op, op de beurs USG en, en Randstad... Uh, behoorden ook tot de grootste dalen. Ja, Philips ook, zag ik. Had dat nou te maken met de vermeende fraude... dat ziekenhuisdirecteuren in Polen geld zouden krijgen... als ze maar apparatuur van Philips zouden gebruiken? Ja, het, schand, het is schandalig en er zal zeker nog wel een staartje aankomen. Maar beleggers trokken zich daar eigenlijk niet zoveel van aan. Uh, Philips behoorde wel tot de grotere dalers. Maar dat komt toch vooral omdat het hele tech-sentiment door HP, door Jule Peklet, zo slecht was. Oké, okay, dan kijken we nog even naar Jankees de Jager, onze minister van Financiën. Hij sprak vanmiddag met zijn Europese commissies in, uh, collega's in, uh, in Brussel. Natuurlijk over Griekenland. Ik denk, dat geld zien we me nooit meer terug. Uh, nou, met jou denken dan een heleboel andere beleggers dat. Als je gaat kijken wat die uh, Griekse obligaties nog op de beurs waard zijn... dan uh, zie je dat, uh, nog maar, uh, dat je nog maar de helft ervan terugkrijgt. krijgt. Oftewel, ja, de beurs zegt al genoeg daarover. En uh, ik denk dat veel banken dat moeten afschrijven... maar dat eigenlijk nog niet gedurfd hebben. En daar zit er eigenlijk het grote probleem. Hè? Je kan ze geen geld meer geven, dan gaat uh, Griekenland failliet. Ja. En dan moet je weer uh, allerlei Franse en, en Duitse banken gaan redden. En ja. daar zit de crux van het probleem. Maar wat nu dan? Nou ja, je zal creatief moeten zijn met de, deze oplossing. Vaak is uh, de, de, de, de snelste pijn is, uh, is het beste. Dus uh, neem die verliezen nou maar gewoon. De beurs zegt dat ze maar de helft waard zijn. En uh, wat dat betreft moet je wel gelijk een reddingsplan hebben... om die uh, Franse en Duitse banken uh, overeind te houden. Want je wil natuurlijk geen tweede Liemen-affaire hebben. Nee, nou maar goed, de er snelste pijn uh, is de beste, zeg jij. Corné van Zijl van SNS Bank, wens je een mooie avond. Fijn hetzelfde. De minst populaire dieren in asiels, dat zijn cavias en konijnen. Straks waarom? Het Arnhemse Openbaar Ministerie vreest dat er steeds meer militairen in contact komen met justitie. Vorig jaar gingen er 1100 te fout in. Het gaat onder meer om militairen die uitgezonden waren naar Bosnië, Cambodja, Afghanistan of Rwanda. Hoe kom je daarvan terug en waarom doet defensie niets? Leo Ruiters, u was beroepsmilitair. U bent in de jaren negentig uitgezonden naar onder andere Cambodja en Rwanda. Um, welk beeld zult u nou nooit vergeten? Wat mij het meeste indruk op mij gemaakt heeft... is natuurlijk het, het een krankzinnige aantal uh, vluchtelingen... wat zich daar in dat vluchtelingenkamp bevonden. En het, uh, waar ik ook mee geweest ben, dat is een uh, massagraf... waar um, 35.000 mensen in geschoven waren door bulldozers. Overleden mensen dus, slachtoffers van, van die ramp. En daarnaast lag er ook een stapel van 15.000 mensen... en die past er niet meer in. En die lagen er al een dag of vier bij een temperatuur van 35 graden Celsius. Daar hou je een beeld van over, mm -hmm. um, dat blijft op je netvlies gebrand en uh, de geur, de lijkengeur, die zal ik ook mijn hele leven niet meer vergeten. Nee. Wat doet dat met je als mens? Mm, het verandert je, het verandert je als mens, je komt, uh, als ander mens kom je terug om de dode vrouw dat zijn dingen die je kan, uh, die kun je normaal gesproken niet verwerken. Nee. Als je dan weer terug bent in Nederland en uh, je hoort uh, moeders kissenbissen over, uh, over de laatste mode, wat denkt u dan? Je slaat de spijker op de kop, dat is een van de aller, aller moeilijkste dingen die, die dan bestaan. Om weer terug te komen in, uh, in, het, uh, in ons Nederland waar alles geregeld is met wetten en voorschriften. En dat mensen zich verschrikkelijk druk kunnen maken over nou gewoon eigenlijk dingen die, die niet ter zake doen zijn. En, dat, uh, en jij loopt daar dan en je hebt dat allemaal meegemaakt. En je denkt van mensen, mensen toch uh, weten we eigenlijk waar het leven om gaat. En dat, is, ja, en dat is een van de moeilijkste dingen die je kunt overwinnen. Om weer terug te komen met beide voeten op aarde. Om weer gewoon deel te nemen aan het, aan het normale leven. Want dat, het, het is bijna alles bepalend. Het, het vreet je helemaal op. Hoe reageerde men toen? Nou, ik, ik zal een voorbeeld geven. Ik werd, uh, toen ik terugkwam in uh, Nederland in 1994, ben ik uh, weer aan het werk gegaan. Daarna ben ik overgeplaatst naar uh, Münster, het nieuwe Duits-Nederlandse hoofdkwartier. En we zijn toen op bezoek geweest bij Berg Belze. dat kamp waar zoveel uh, Joden zijn vergast. En toen zei mijn toenmalige baas, die zei tegen mij van uh, Leo, het maakt eigenlijk geen indruk op je. Toen zei ik tegen hem, ik zeg van, nou ja, wat hier gebeurt is natuurlijk erg. Ik zeg maar, ik heb vorig jaar niet de tweede. De wereldoorlog, maar de derde wereldoorlog meegemaakt. Maar weinig mensen weten dat, uh, dat we met de pakweg een honderd mensen in, uh, in Zaire gezeten hebben. En wat we daar hebben meegemaakt. En die man die, was, die begreep er helemaal niet van. Maar naderhand zei hij van nou, nu begrijp ik wat je bedoelt met de woorden van, ik heb de derde wereldoorlog meegemaakt. Hoe was u eigenlijk voorbereid op deze missie? Totaal niet. Heel simpel. Eigenlijk niet zo gek bedenk ik me dan dat uh, uh, mensen die uitgezonden zijn geweest uh, nu ja, zeg maar de fout ingaan. Nou, ik, uh, ik begrijp het wel. Ik, ik durf gerust te stellen dat uh, ik heb in het begin uh, heb ik dan nogal problemen gehad. En ik heb het, pro het geestelijke probleem opgelost door een drankgebruik. Daar ben ik gelukkig sinds een aantal jaren vanaf. En uh, je hebt ook mensen die zoeken het ergens anders in, in, in, in innemen van tabletten of pillen of weet ik van wat, het snuiven enzovoort. Mm -hmm. En uh, mensen die daar goed diep in zitten, dat is verschrikkelijk moeilijk om daaruit te komen. Zeker als je aan, aan, aan verdovende middelen begint en wat, en, en wat die smeer zijn. Ja, u heeft het even in de drank gezocht. Uh, heeft, uh, heeft u enige hulp van defensie mogen ondervinden? Dat is een tierpunt. Ik, um, ik heb zelf de boot een, uh, een poos afgehouden, omdat ik, uh, nou goed, uh, je bent militair en je, je kunt nog van alles meemaken, dat weet je. En uh, ja goed, dat hoort erbij, maar en laat ik het zo zeggen, een aantal jaren geleden, toen ik met pensioen ging en toen had ik veel tijd om over na te denken. Toen kwam eigenlijk alles weer bovendrijven. En toen begonnen eigenlijk... de, de, de herbelevingen, de nachtmerries. En toen heb ik eigenlijk uh, hulp gezocht... in eerste instantie bij Defensie. En, maar dat heb ik eigenlijk... omdat het wordt altijd op... De, je bent militair geweest of je bent militair en het wordt op een militaire wijze opgelost. En ik dacht eigenlijk dat dat weinig zin had. Het gaat niet zo Je kunt niet zeggen van nou, geef acht uh, voorwaarts... en je gaat naar de volgende missie. Zo simpel is het niet... Uh, was het maar zo. Uh -uh. Toen heb ik het eigenlijk meer in een alternatief circuit... Bij de, uh, in, in Den Bosch, bij het traumacentrum heb ik het gezocht en gevonden. Ja, maar hoe uh, maar vindt, dat vindt u dat eigenlijk? Het heeft geduurd. Want... Er zijn jaren aan vooraf gegaan voordat ik dat eindelijk uh, voor mekaar ja. had. Nou, gelukkig is dat u gelukt. Maar hoe vindt u dat eigenlijk? Ik bedoel, Defensie stuurt je de Rimbo in... Zoek het maar uit. En als je terugkomt, geef Defensie niet thuis. Ik geef nog één kort voorbeeld en daar wil ik het er eigenlijk niet zozeer meer over hebben. Um, ik was bijvoorbeeld bezig voor een keuring. En uh, daar was ik ook bij een, bij een militaire keuringsraaf, een collega van mij dus. En uh, die zei van, nou ja, volgens mij hebben we helemaal geen uitzending gehad naar Zaire. Nou, toen werd ik echt boos. Nou, om. Ja. En, uh, maar ja, en toen ging hij nog een tweede keer in de fout. Want toen zei hij, nou, in datzelfde gesprek zei hij, ja, maar u bent nu al 2,5 jaar in behandeling. Het wordt toch wel tijd dat u weer beter wordt? Nou, wat is schande. Ik het echt gehad. Binnenkort uh, is er de missie naar Kunduz, natuurlijk. Uh, wat is er volgens u nou nodig voor de jongens en meiden die daar naartoe gaan om daar zo goed mogelijk weer uit te komen? Ik, ik, nee, ik durf me daar niet, ik durf me daar niet, niet over uit te laten. Ik, wat, wat wederom zal gebeuren is toch dat mensen beschadigd terugkomen, denk ja. ik. Maar wat nou de beste manier is, ik, ja, het is ontzettend moeilijk. Ja. Het is per uitzending is dat verschillend. Leo Ruiters, dank u wel voor dit openhartige gesprek. Ja, en het Rwanda-tribunaal heeft een voormalige stafchef van het Rwandese leger... tot 30 jaar zelf veroordeeld voor zijn aandeel in de massamoord op de toetsies. Dan hebben we het over het jaar 1994. Zometeen een slecht nieuwsgesprek. Dat moet je niet alleen aan artsen overlaten. Maar eerst met de zomer voor de deur. Ja, dan worden er helaas weer veel honden en katten gedumpt. Gelukkig vond vorig jaar 85 na afloop van de tijd een nieuw baasje. Gedumpte konijnen, die hebben wat minder geluk. Want in 2010 vond maar 70% een nieuw thuis. Bij konijnenopvang het Knaaghof hm, in Rijswijk... liet beheerder Marleen Welbergen, WNL's Alain de Lamar... een aantal van die konijntjes zien. Zo, een van de vele konijnen die hier uh, dorst heeft. Ja, het is meestal, ze hebben net een avondeten gehad. Dus dan uh, ja, moeten ze ook even wel drinken weer erbij. Om de brokjes weg te spoelen. Zitten er hier heel veel, hè? Ja, dat klopt. We hebben een hele hoop beestjes zitten hier. Ja. Steeds meer dan geloof ik, hè? Helaas wel. Uh, mensen nemen toch vaak konijnen en knaagdieren in een impuls. En dat gebeurt voornamelijk bij de dierenwinkels en de, uh, tuincentra's. En ja, daar krijgen ze niet altijd de juiste informatie mee. En dan uh, belanden ze uiteindelijk in ons asiel. Hoe komt dat nou dat er zoveel, uh, zoveel konijnen eigenlijk uh, gewoon weg worden gezet? Het ziet er toch hartstikke schattig uit, zo'n klein pluizig uh, stampertje. Ze zijn inderdaad super schattig en ook erg leuk om te houden. Maar uh, vaak weten mensen absoluut niet waar ze aan beginnen. Uh, ik zeg altijd, een konijn is meer werk dan een kat. Uh, is dat zo? Ja, een hok schoonmaken van een konijn moet echt één keer per week. En uh, ja, dat, uh, dat is meer werk dan even een kattenbak doen. Mijn konijn, mijn konijn, wat is dat ontzettend fijn. is dus mijn konijn, mijn konijn, ik zou zelf wel konijn willen zijn. En, en nu, ja, want ik bedoel, ik denk ook dat het makkelijker is om aan een konijn te komen dan aan een... Aan een kat of een hond? Helaas wel. Uh, we zouden graag willen dat dat wat meer uh, aan regels uh, zou verbonden worden. Maar de, ja, het, is, het is helaas nu zo dat, dat iedereen zomaar uh, dieren kunnen aanschaffen. En vaak niet weten hoe ze ervoor moeten zorgen. Nee, want als we inderdaad ook, uh, hier een beetje om ons heen kijken, Er zitten er echt uh, ja, tientallen. Hè. Hoeveel hebben jullie er exact? Op dit moment hebben we er 86. Er zitten ook nog een aantal in pleeggezinnen, omdat ze nog te klein zijn om geplaatst te worden. Soms krijgen wij natuurlijk ook konijnen hier binnen die, uh, die zwanger zijn omdat ze nou ja, buiten gedumpt zijn en dan komen ze wel eens een, een andere konijntje tegen. En konijnen zijn heel goed in voortplanten, zoals je misschien weet. Ja, nou, het bekende als konijnen keer gaan. Ja, dat klopt, absoluut. Daarom worden alle mannetjes konijnen en ook alle cavia's hier, die worden gecastreerd. Zodat we inderdaad niet nog meer konijntjes krijgen. Want er zijn er echt al meer dan voldoende in Nederland. Mijn konijn, mijn konijn, wat is dat ontzettend fijn? Dat is Mijn konijn, mijn konijn, ik zou zelf wel konijn willen zijn. Is dit nou een probleem echt aan het worden? Is dit nou iets wat jullie zeggen, er moet nu iets gaan veranderen, want anders dan wordt het te gek? Absoluut. Uh, ja, wij zijn nummer vier qua officiële opvang van de dierenbescherming. Uh, er zijn natuurlijk nog een hele hoop kleine opvangcentra van particulieren. Het worden er steeds meer en uh, ja, het, er moet nu gewoon een, een, een stop aankomen. Want anders gaat het gewoon niet goed met de konijntjes. Slecht nieuws. We zijn bijna aan het einde van de uitzending. Maar zo heb je ook slecht nieuwsgesprekken. Bijvoorbeeld als je te horen krijgt dat je doodgaat. Dat wordt in veel ziekenhuizen nogal rauw op je dak gegooid. En daarom gaat Stichting Zo Beter vrijwilligers inzetten. En die vrijwilligers die gaan helpen bij het voeren van een meer empathisch gesprek. Initiatiefnemer daarvan is Nico Mussers. Goedenavond. Goedenavond. Um, heeft u zelf iets meegemaakt waardoor u dacht, nou, dat kan wel iets beter? Ja, zowel ik als uh, mede-initiator van uh, Stichting Zo Beter... hebben allebei onze echtgenoten uh, werd geconfronteerd met een ernstige ziekte. En dan, uh, dan merk je in één keer dat je van de een op de andere dag... degene die het betreft, die is van slag... Het is moeilijk om de informatie die je krijgt weer tot je te nemen. Uh, en dan zie je ook ongeacht intelligentie of achtergrond. Uh, ja, dat iemand echt flink van slag kan raken. Ja. en uh, Je belandt als het ware toch in een speel van waar je denkt van god waar zitten we. Want alles is nieuw. Uh, en uh, in dat hele proces waar je daarna doorheen gaat... omdat je vaak met een ernstige ziekte met, met meerdere behandelaars te maken krijgt... dan zie je ook in één keer van ja, god, die miscommunicatie ligt ook op de loer. Is het miscommunicatie wat er mis is? Uh, het is niet mis, maar het is miscommunicatie. Met andere woorden, de boodschap van de ene zorgverlener... hoeft niet altijd weer op een goede manier bij de ander terecht te komen. Nee. En Het is natuurlijk een hele complexe wereld. En we merkten toen op een gegeven moment ook... dat het is niet alleen dat je zelf van slag af bent als patiënt... Maar het is ook de zorgverlener die onder druk staat. Ja, en daardoor heeft u te, te weinig tijd, ik bedenk maar iets. Nou ja, een zorgverlener die staat inderdaad onder druk. Stelt u ja. zich voor he, op een poli, je hebt 26 patiënten... Die, die, he, die in een kort tijdbestek allemaal de onverdeelde aandacht terecht willen hebben. En een zorgverlener moet zich continu opnieuw voorbereiden op een volgende patiënt. Ja. En dat bracht ons ook op het idee van hoe kunnen we nou voor zorgen. in het belang ook natuurlijk voor dat, dat proces van genezing of waar je doorheen gaat zou het mogelijk zijn om de zorgverlener ook goed voor te bereiden... op een nieuw contactmoment. Ja, Dat begrijp ik op zich denk ik wel. Van, als je zoiets te horen krijgt, dat is vreselijk. Je bent van slag. Niet ja. alle informatie zal doordringen. Een arts daarentegen, die moet zo'n gesprek misschien wel zes keer per dag voeren. Voor hem is het bijna, vergeef me, maar een soort van een routine. Ja, nou ja wat ook blijkt is toch dat uh, gezonde mensen komen van Mars... zieke mensen komen van Venus. Het is ook heel al bekend iets ook uit, uh, uit de psychologie of de theorie... Dat nou, dat het moeilijk is voor gezonde mensen om te begrijpen wat zieke mensen voelen. Er is een prachtig boekje verschenen van Gonny ten Haafd, De dokter is ziek. Maar zorgverleners aan bod komen die zelf ook een ernstige ziekte hebben gehad... en bevestigen van ja, ik ben in één keer van slag. Mm -hmm. Die begrijpen dat beter. Die en dan die begrijpen de, Men begrijpt het, ja. ja. Nou, nou bent u voor het inzetten van uh, vrijwilligers. Dus ja. mensen die bij zo'n gesprek gaan zitten, bij een slecht nieuwsgesprek. Bij oh. alle contactmomenten die er zijn gedurende een behandeling... Ja. Uh, willen wij vrijwilligers, uiteraard helemaal opgeleid en getraind... en begeleid ook door, uh, door ons als stichting Zo Beter... Die willen we als een objectieve communicatieverbeteraar aan dat, aan dat, aan dat gesprek toevoegen. Maar wat doet hij dan? Hij uh, heeft een aantal taken. Maar een belangrijke taak is natuurlijk kijken van de ogen en de oren van de patiënt. En kijken van is de boodschap van de een bij de ander overgekomen en begrepen. Want dat is belangrijk. Mm -hmm. uh, een andere taak is ook de zorgverlener beter voorbereiden met extra informatie. Of relevante informatie. Op weg naar dat contactmoment. Dat kan een behandeling zijn. Dat is niet alleen maar een consult. Het is ook niet alleen maar slecht. Uh, nieuwsgesprek. Dat is op alle diverse contactmomenten. Maar het is ook de patiënt helpen zich voor te bereiden. Dus, dus er staat eigenlijk tussen de arts en de patiënt in, maar, ja. maar met wie bouwt hij dan die vertrouwensband op? Hij, uh, de co-patiënt heeft, zo noemen wij dan de betreffende vrijwilliger. De vrijwilligers, ja. ja, de ja. Vrijwilliger die vrijwilliger heeft natuurlijk een band uh, met, uh, met de patiënt. Maar is echt een objectieve rol. Dus met andere woorden, die kijkt weliswaar de beleving door de ogen. He, Beleeft het mee door de ogen en de oren van de patiënt. Ja. Maar houdt echt rekening met en het belang van de patiënt die van slag af is. En het belang van de zorgverlener die onder druk staat. Ja, maar je hebt ook te maken met, toch, ik vind het zo intiem. En dan denk ik, dan zit daar, je, je zit al tegenover een arts. Ja. En dan komt er ook nog eens een, een, een totale vreemde bij. Ja, en toch uh, merken we dat, uh, op het moment dat je ziek wordt, is iedereen vreemd hè? in een ziekenhuis. Wat we merken aan reacties, ook van uh, patiënten die uh, weten van deze rol, die zeggen van poh. Ik kan me zo de voorbeelden voornoemen dat ik het eigenlijk heel erg prettig zou hebben gevonden... als ik dan die vrijwillige co-patiënt bij me zou hebben. Omdat je je niet alles herinnert en diegene exact. dan wel en die kan dat nog een ja. keertje vertalen. Hoe en anderzijds met, ook van zorgverleners. Met het medisch beroepsgeheim? Uiteraard uh, is, het, is het medisch beroepsgeheim een geheim van de arts... Uh, en de co-patiënt of de vrijwilliger die in deze rol zit... Uh, uh, is natuurlijk ook gehouden aan, de, aan alle belangrijke uh, be wetbescherming... persoonsgegevens nee. en gegevens. Dat spreekt voor zich. Ik moet u zeggen, uh, zes ziekenhuizen verspreid over Nederland doen mee aan deze ja. proef. Betaald door Agmeia en VGZ. Ja. En uh, dan het dan, uh, wordt ja. gemonitord door de Universiteit van Nijmegen. Ja. Ach, gefeliciteerd, dat vind ik knap opgezet. Wij zijn ontzettend blij dat we eigenlijk bij alle partijen waar we mee spraken... ook met farmacie... Uh, zoveel steun kregen om dit uh, in een in een onderzoek te doen, want we hebben ook gezegd van ja, we weten dat het op basis van eigen ervaring heeft het heel goed gewerkt. We kregen heel veel steun van de zorgverleners die zeiden van joh, probeer om te kijken of dit navolging kan krijgen. Mm -hmm. zijn we twee jaar intensief mee bezig geweest. En we zijn ontzettend blij dat we nu deze steun krijgen... en, ja. uh, en het in een pilotonderzoek kunnen gaan toetsen... of het werkt, wat het effect is... Ja. en wat erbij komt kijken om het zo meteen breder uit te rollen. Nog één ding. Ik denk wel... waarom kunt u als echtgenoot niet uw vrijwilliger zijn? Waarom moet dat een vreemde zijn? Uh, je hebt toch altijd te maken... op het moment dat je een echtgenoot bent... heb je altijd toch een, een eenzijdig belang. Mm -hmm. En anderzijds ook op het moment dat je een onderdeel bent... van de ziekenhuisorganisatie... ben je een onderdeel van die organisatie. De kracht van de co is dat ze ertussenin staan. Goed. De stichting zo beter. Ja. We moeten afronden, het is bijna 7 uur. Nico Messert, hartelijk dank. Mensen die interesse hebben, gaan naar uw site www.zobeter.nl. En daar vindt iedereen alle informatie. Straks op deze zender Kunststof. Daarin Marijke Jongbloed over haar nieuwste documentaire Dans voor het Leven. Morgenochtend op tv natuurlijk weer ochtendspits op Nederland 1. Vanaf 7 uur met Petra Grijze. Daarin Jan Kees de Jager. Tenminste, voor 95 procent zeker. Hij moet nog één duwtje hebben. Morgenavond is WNL weer op Radio 1 terug met avondspits. Wat WNL betreft, tot dan. Tot die tijd op internet via avondspits.fm. Gaat de avond. Voor Wakker Nederland, omroep WNL. Daar kom je tot. Twee dingen. Twee dingen. Ik heb eigenlijk maar twee dingen. Twee dingen. Margreet Rijntjes voert twee gesprekken bij het nieuws.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 Ja, ja, ja, ja, zo kan die meer, hè. Maar goed, die nieuwe rijstroken zorgen voor een betere doorstroming. En daar doen we het allemaal voor. Wij gaan nu naar de volgende klus, maar als u meer wilt weten... kijk op vanaf Oké, okay, jongens? Inpakken! Door een betere doorstroming komen we verder. De beste klantrelatie onderhoud je met CRM-software van Archie. Kunsten op straat.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 Dit is Radio 1.